Die denkt dat professor Sikpok na deze ervaring met pensioen is gegaan, komt bedrogen uit. Want in de nu volgende geschiedenis over de torenviolen speelt hij opnieuw een onprettige rol. Teerhartige luisteraars zijn bij deze dus gewaarschuwd. Vandaag vertelt Kitty Courbois de torenviolen, deel 1. Het achterste gedeelte van heer Bommel's tuin grenst aan het donkere bomenbos. De grond is daar vruchtbaar en het licht is er gedemd, zodat het een goede plek is om er bloemen te kweken. Op een mooie dag in de nazomer bewoog heer Olly zich dan ook glimlachend door de perken om het gewas te keuren. Oh, niet slecht, Joost. We zullen zeker een prijs winnen op het Robbeldamse Flora Festival, denk je niet? Zonder twijfel, heer Olivier. Ja. Vooral het bed chrysanthemums mag zijn, als ik me zo mag uitdrukken. Dat zou ik ook menen. Men ruikt de herfst kruidig met een zweempje honing erin en prikkelend in de neus. De marquise maakt dit jaar geen enkele kans, wat ik je zeg. Zo vroeg reeds in de weer, Amies... Ach ja, het valt niet mee om het onkruid uit de bloemkoolbedden te houden. Bloemkoolbedden? Dit zijn mijn prijsbloemen. Pardon, nu. u het zegt. waaratje? ratje, het zijn astertjes. Wilt u deze groeiseltjes naar de tentoonstelling sturen naar U hebt moed, dat moet ik zeggen. Dit zijn geen groeiseltjes, dit zijn de mooiste... Wat zijn het, Joost? Chrysanthemums met uw welnemen. U hoort het, de mooiste uh, uh, die u ooit gezien hebt. Mag ik u een opname tonen van mijn inzending op het vorige Flora Festival? Dat zijn... Nou uh... oh, ja, ze stonden in een lelijke pot, hoor. De pot is niet mooi, maar de prijs die ik kreeg was voor de bloemen en niet voor het vaatwerk... Trouwens, dit jaar is mijn inzending nog verbeterd. Ik kom nu uit met een veredelde variant in oud roze. Hm. U moet toch eens komen kijken, werkelijk. En als u wilt, zal ik u een paar wenken geven voor de verzorging van uw perkjes. Rustig volhouden maar, dan komt u wel. Heb je die foto gezien, Joost? Heb je die misselijke struik bekeken? Ik ben zo vrij geweest een blik over uw schouder te werken. Ah. Naast zo'n inzending hebben wij geen schijn van kans. Het is heel betreurenswaardig. Die avond zat heer Olly in diep diepgepijns tussen zijn bloemen. Uit het bos stegen kruidige geuren op en de wind ritselde er tussen de bladeren. Maar daar had hij geen aandacht voor. Hij staarde naar de grisanten waar hij die morgen nog zo trots op was geweest... en van tijd tot tijd zuchtte hij diep. Daarvoor heb ik dus gesloofd en geschout. Daarvoor heb ik bewaartigd en besproeid. Met mijn eigen handen heb ik mest opgebracht en turf aangekruid. Ik heb gesnoeid en gewiet en uitgeplant. En wat is er van terechtgekomen? De marquise heeft het natuurlijk weer beter gedaan. En ik blijf hier zitten met mijn mislukkingen... want wat zei het anders... Het zijn heel mooie warranten. Oh, onzin, het is zo goed als onkruid. Trouwens, het zijn geen warranten. Uh, uh, wie, wie, wie praat daar? Is daar iemand? Ik ben het. Ik weet al. U weet wel. Huh? Ik heb al een paar keer gedacht wat een mooie warranten staan. <laughs> maar als u zegt dat het onkruid is, zal dat wel zo, zo zijn. Zo, u, u vindt dit dus mooie warranten? Heel mooi. Het oh. sprietsel, ja, is ritsig. En ik heb nog nooit zo'n prettige knerf gezien. Zo, zo bol, hè? Ja. Ja, dat dacht ik vanmorgen ook. Niet van die spritzels bedoel ik, maar daar wil ik wel een prijsje mee op de tentoonstelling, dacht ik. Dat was voordat ik de foto van de markies zag. De markies? Hm? Is, is dat een uh, geurgewas? De markies. De, de markies heeft bloemen die zo hoog zijn. En zo breed zijn de bloemen van de markies. Zo groot? Is dat mooi? Hm? Oh, oh, neem me niet kwalijk. Ik heb maar een klein denkraam en hm. ik vat niet direct alles. Zo zoek ik bijvoorbeeld al een hele tijd naar een tandig amarielwieltje. Dat zo op een piersteen bevestigd is. Dat er een, een vonk uitkomt wanneer men dat wieltje ronddraait. Ik begrijp niet wat u bedoelt. Is er iets? Ja? Hm? Ja, dat, dat is het. Maar... Daar zoek ik nu al twee maanden en zonder naar een wieltje op een pirsteen. Dat vonken slaat bij het ronddraaien. Huh? Wat een vondst! Oh, bedoelt u dit ding? Uh, het is een gewone benzineaansteker, hoor. Wat <laughs> oh, moet u een geweldig denkraam hebben? Het omvat alles. Och, wij bobbels zijn vlug van begrip, dat is zo. Maar wat baat mij dat als ik geen bloemen kan kweken? Hier. U mag dit dingetje hebben. Bewaar het als een aandenken aan een verslagen heer. Uw, uw hart is even groot als uw denkraam. En Even groot is mijn dank. Laat maar. Hallo, P. Hé, hey, ik weet al. Kijk eens wat ik hier heb. Huh? Een vlammetje. Oh, heel schoon. Maar ik heb dat vaker gezien. Niet zoiets als dit. Kijk maar. Oh, maar dat is bij de dolle vanaf. Heb jij dat gemaakt? Mag ik lenen? Ik zou het goed kunnen gebruiken, want het trekken van meer uit de zwammen is grijs werk als de maan oud is. Ik heb het niet gemaakt. Ik heb het gekregen van een geestelijke reus die oh. Bommel heet. Wie is die? Nu moet ik hem een wederdienst bewijzen en daar moet jij me bij helpen, P. Ik? Heb? Hoe kan ik je helpen? Ik heb alleen maar verstand van groeisels. En tijd heb ik ook niet. Het gaat juist over groeisels. En als jij me helpt, mag je mijn vuurwieltje lenen... als de maan in zijn eerste helft staat. Oh. Hallo, jonge vriend. Dag, heer Olly. Is er iets? Ja, natuurlijk is er iets. Dat moet jij weten. Het leven van een heer gaat nooit over rozen. Altijd loeren er zorgen op zijn levenspad. Mm -hmm. Maar jij gaat je weg maar alsof er niets aan de hand is. Zo is de jeugd. Wat is er nu weer? Het zijn mijn warranten. Hm? Ik wilde ze naar de tentoonstelling sturen om een prijs te winnen. Maar de bloemen van de marquise zijn veel mooier dan de mijne. Oh. En nu heb ik geen kans. Nou, dan maar geen prijs. Dat is toch zo erg niet? Hola? Wacht even! Mijn vriend P heeft hier iets voor u. Een mooie bloem. Het is dus een zonnendiade en hij groeit hier vlakbij. Uh, wilt u even meekomen? Uh, uh, een zonnendiade? Oh, dat moet een bijzondere bloem zijn. Wie weet... Uh, zie je, topoes? Hm? Hier heb ik nu iets aan. Deze Kweetal is een eenvoudig iemand met een klein denkraam. Maar als hij mij helpen kan, is hij erbij. Mm, ik weet het niet. Uh, jeugd tegenwoordig, neem een voorbeeld aan deze mannetjes, jonge vriend. Ik heb Kweetal een kleine dienst bewezen en nu doet hij iets terug... Hij begrijpt mijn nood. Ze zullen het goed bedoelen, maar ze hebben een heel andere wereld dan wij. En dat is altijd gevaarlijk. Kijk. Hier groeit de diade. Een heel soort Met een kleine schrompel en een sterke piepeling. Oh. Hmm, gewone paardenbloemen. Juist. Gewone paardenbloemen. Net als ik wilde zeggen. Dit zijn geen inzendingen voor een tentoonstelling, als u begrijpt wat ik bedoel. Ook al noemt u ze zonnediaden. Zijn ze niet goed? Nee. Het is jammer. Even dacht ik dat er uitkomst voor mij zou zijn. Een zonnediade, dacht ik, dat is nu net iets voor een heer van stand. Maar wat vind ik onkruid? Gewoon onkruid. Oh. Uh, wat onkruid is, dat weet ik niet, hoor. Maar dit is een van de mooiste bloesels uit de omdek. Vooral de pippeling is erg sterk. Zo zult u ze niet gauw vinden. Uh, wat is eigenlijk pippeling? Luister maar. In die diade kan men de kleur zelfs bij klein maanlicht horen. Het is het geluid van honing. Dat vindt men ook in de klaver. Maar daar is het veel grover. En uh, alleen in de zon. Ik hoor niets. Dat komt omdat uw denkeraam kwadratig is. Maar wanneer P hier met zijn spuiter meer pippeling in het oerzaad had gespoten... ...zou het geluid van de omgeving ook hoorbaar worden. Dus als u meer van die pippeling in een bloem spuit... ...gaat hij dus echt hoorbaar geluid geven? Jongen, dan zou je een bloem kunnen maken die muziek maakt. Ja, maar dat zou lelijk zijn. Oh. Het is moeilijk, hoor. Als je het goed doet, kan je de geur mooi horen. Maar een beetje te veel... Wat fout is het. Uh, waar gaat dit allemaal over? Wel, met die spuit kun je een bloem muziek laten verspreiden in plaats van geur. Oh, het, is, het is een mooie spuit, hè? Ik weet al heeft hij uh, gemaakt. Gaat het gaat niet om de spuit, maar om de puppeling, P. Muziek in plaats van geur. Ja, ja. Dat zou iets zeldzaams zijn, jonge vriend. Met zo'n bloem zou ik een eerste prijs kunnen vinden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, waar dan? Waarom moet iets zeldzaam zijn om mooi te wezen? Ik weet het niet. We hebben een te klein denkraam. Geef die spuiter aan breinbaas Bommel P. Hij kan er meer mee doen dan jij. Alsjeblieft. En weg zijn ze. Ja. Hoe moet dat nu? Het lijkt me mooi, die muziek. Maar hoe werkt het? Oh. Weet jij trompoes? Ik heb de technische kant niet helemaal kunnen volgen. Wat moet ik doen? Geef de bloemen een injectie. Dan gaan ze het geluid van de omgeving weergeven. Het is heel eenvoudig. Oh, zo het? Ja. Maar zoiets kan toch eigenlijk niet, jonge vriend? We, we, probeer het dan. Daar staat zo'n paardenbloem. Spuit er maar eens een paar druppeltjes in, dan kunnen we hem horen. Wat kunnen we dan horen? Er is hier helemaal geen geluid in de omgeving. Wat moet die bloem dan weergeven? Wacht maar af. Onzin. Bloemen kunnen geen muziek voortbrengen, dat weet iedereen. Bloem kun geen muziek voortbrengen, dat weet iedereen. Wat betekent dat? Hij praat. Wat zegt hij? Hij zegt uw woorden. Het is uw eigen stem, hoort u wel? Hoe praat ik zo? Nee. Maar, maar dat is afschuwelijk als je begrijpt wat ik bedoel. Nou, daar gaat het nu niet om. Het werkt. En dat is wat u wilde weten. Alleen moet men geen geluiden maken die niet mooi zijn. Natuurgeluiden zijn natuurlijk beter. Vogels, de wind, krekels en zo. Juist, het werkt. Ja, en daar gaat het om. We gaan het uitproberen op een chrysanthe. Nu kan ik morgen iets laten horen waarvan men zal staan te kijken. Geluidschrysanthe. Stil toch, Geen woord meer. Geen lelijke klanken in deze tuin. Natuurgeluiden moeten we hebben. Nachtegralen en windgesuis. Wacht even. Sst. Wat moet dat? Kun je niet uitkijken? Sst, stil toch! Maak toch iets voor lawaai. En waarom niet? Dit is een vrij land. Ik mag hier net zoveel lawaai maken als ik wil. Wat let me. Ja. niet doen! Denk toch aan mijn bloemen! <lacht> Wat is dit? Wat zal de uitwerking op mijn gevoelige bloemen zijn, vraag ik me af. Oh, ik mag er niet aan denken. Laten we eens gaan kijken. Oh, dat zijn toch wel bijzondere bloemen. Een herenkweek, als je begrijpt wat ik bedoel. Ze hebben het grove lawaai afgewezen en nu wachten ze op tere natuurgeluiden als vogelzang en zo. Denk je ook niet? Mm -hmm. Morgen vroeg begint de tentoonstelling Dat wordt een drukke dag, jonge vriend En daarom ga ik nu maar slapen mm. Maar ik zal eerst nog even Joost wekken Om hem instructies te geven Joost Joost We gaan de wedstrijd winnen Je moet de bloemen bij zonsopgang In een pot zetten En naar de tentoonstelling brengen Maar geen lelijke geluiden maken Zeer wel, heer Olivier Ik weet het niet heer Olly zegt nu wel dat ze het lawaai hebben afgewezen, of zoiets, maar is dat wel zo? Joost, je staat er zo lusteloos. Dat zie ik niet graag. Neem bijvoorbeeld aan mij. Dit is tenslotte een feestdag. Zeer wel, heer Olivier. Ik begrijp dat niet. Het personeel leeft tegenwoordig niet meer mee met zijn werkgever. Dit is een hoogtijdag voor mij. Ik ga een prijs spelen met een muzisserende bloem. Dat is toch geen kleinigheid? Ik ben benieuwd hoe ik ontvangen word. Ha, ik zie het gezicht van de markies al. Oh. Wees zo goed dat pakje afval te van Amis. Nou, ik dat gaat te ver. Een kleine scherts kan ik wel waarderen. Ja. Toen u gisteren zei dat uw kweekje voor de tentoonstelling was bedoeld... Hmm. moest ik werkelijk even glimlachen. Maar dit is groot. Nou, ik, uh... Is er iets aan het handje? Uh, ik, uh, deze, uh... Bommel heeft een struik onkruid ingezonden. Ik tracht hem uit te leggen dat het zoiets ongepast is. Het, het, het is geen onkruid. Het zijn heel mooie waranten. En ze kunnen muziek maken, als u begrijpt wat ik bedoel. Op dat moment gebeurde er iets merkwaardigs. De stralen van de ochtendzon vielen op de verflenste ruiker... en deze richtte zich vier op. Tot verrassing van de toeschouwers. Ziet u wel, ze zijn ingespoten met een sterke pippeling. En dat schijnt te gaan werken bij zonlicht en zo. Nou, dat is sterk. Maar wat is pippeling? En wat bedoelt u met muziek? Natuurgeluiden, het zuizen van de wind en vogelgezang. MUZIEK moet dat. Dat, moet dat? Kan je niet uitkijken? Kst, maak toch iets voor lawaai. En waarom niet? Dit is een vrij land. Ik mag hier net zoveel lawaai maken als ik wil. Wat let me? Niet doen. Denk toch aan mijn bloemen. Ja. Er zijn die indringers dat de lawaai kwam hier vandaan. Daar het, het, het, het was het verkeerde geluid. Het, het komt allemaal van, van, van, van super fiets als u begrijpt wat ik ah, bedoel. Ah, ah, een ongepaste grap. Deze figuur heeft een geluidsbandje in zijn gewas verborgen. Maar nee. nu, hij moet verwijderd worden... Nou, of je... ik trek mijn inzending terug. <hazien> Het uh, was het verkeerde geluid, Joost, maar we zullen ze iets beters laten horen. Uh, zet de pathefoon daar maar neer, Joost. Jij draait de grammofoonplaat en ik besproei de bloemen. Ik heb hier een gevoelig stukje. Bertha Valdibari zingt de leedaria uit de mosselkwerkers. Het ah. is mijn lievelingslied, als u mij toestaat. Oh. Ga je gang. Jij hebt meer verstand van muziek dan ik. Als het maar mooi is. Maak nu verder geen geluid, Joost. De bloesems moeten de tere klanken ongestoord kunnen opnemen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Oh. Ziezo. Nu kan er niets meer mislopen. De spuit is leeg... Het werk is gedaan en we kunnen rustig gaan slapen. Want ik weet nu hoe het werkt. En ik zal die lomperikken van het festival vreemd laten opkijken. Wat jij... Daar twijfel ik niet aan, heer Olivier. <skräny> Goedemorgen, heer Olivier. Met uw goedvinden. <merk> oh, u eindelijk... Ik kan niemand meer ontkennen dat ik musicerende bloemen heb. Ik ga de directeur van het festival halen en dan ben ik benieuwd wat hij zal zeggen. Maar wat is er, Joost? Wat loop je met oorwarmers op je hoofd? Heb je koude oren? Het is hoofdpijn, heer Olivier. Ik heb altijd veel van deze aria gehouden, maar nu valt ze me wat tegen. Met uw welnemen. Daar ben ik weer. Dat is sterk. Hoe hebt u de moed u hier te vertonen? Ach, het was allemaal een misverstand. Ik ben er werkelijk in geslaagd geluidgevende bloemen te kweken. Op mijn woord van hier. Als u even met mij meegaat naar Bobbelstein, zal ik ze u laten zien. Goed dan. Ik kan een half uurtje missen. Maar ik hoop voor u dat het waar is wat u zegt. Want anders zal ik u zo zwaar van de deelnemerslijst schrappen... dat uw naam voorgoed uit de bloemenwereld verdwijnt. Op Bommelstein heerste een diepe stilte. Juist. Dit zijn dus uw muziekmakende planten. Ja. Heel goed, ik weet genoeg. Maar, maar het is echt waar. De, toen ik vanmorgen van huis ging, waren ze allemaal aan het zingen. De, de leedaria uit de mosselkwekers, u, u weet wel. Oh, het was heel mooi. Maar misschien heb ik ze te veel pippeling gegeven. Of anders konden ze al dat leed niet verdragen, als uh, u begrijpt wat ik bedoel. Bertha Valdibari heeft zo'n gevoelige stem... dat mijn bloemen eraan te gronden zijn gegaan. U uh, bent geschrapt. Uh... Goh. Goh. Maar ik strijd toch voor een rechtvaardige zaak. Ik weet toch dat het echt eerlijk waar is. En dat zal ik bewijzen ook. Ik weet nu hoe het moet: niet te veel van dat goedje spuiten. En ze toegedekt houden totdat ze mogen zingen. Ik ga verder, eenzame en onbegrepen, maar eens zal ik ze even vieren. De spuit is leeg. Ja, meneer Kreetal. Uh, wat is dat voor boom? Dit is een laarboom. Ah, P. hier moet wat laardrup hebben en ik help hem een beetje. Oh. Hij heeft haast, want de maan is al erg oud. Oh, ja, ja. Heel interessant. Ik, ik, uh, ik kom een nieuwe vulling voor de spuit halen. Hij is uh, leeg, als u begrijpt wat ik bedoel. Nee, een, een nieuwe vulling voor de spuit? Ja. De, de inhoud was bedoeld voor het hele bos dit najaar. En ik ben nogal huiverig om nu alweer een nieuwe pippeling te maken. Dat zult u wel begrijpen, hè? Uh, nee, dat begrijp ik niet. Uh, waarom bent u daar huiverig voor? Geef me het recept voor die pippeling maar. Dan maak ik het zelf. Natuurlijk. Voor iemand met zo'n groot denkraam is dat erg gemakkelijk. En voor uh, ons is het heel getop. Wow, het recept is eenvoudig. Eén deel meer op twee delen laardruk. Juist. Uh, dus ik neem... Uh, uh, wat zei u? Pippeling. Bevat één deel meer en twee delen laardrup. Oh, meer en laardrup. Ja, ja. Ik begrijp dat u het donker in ziet. Het bos heeft net genoeg meer voor een tweede vulling van de spuiter. En dat is natuurlijk niet zo mooi. Vooral niet als de pippeling niet goed gebruikt zou worden. Je bent zuur sapper, Pee. Natuurlijk weet iemand met zo'n groot denkraam wel wat hij doet. Je kunt het rustig aan breinbaas Bommel overlaten. Oh, dat, dat zou ik ook denken. Ik weet precies wat ik met die pippeling ga doen. Hoor je wel? Ja. We zullen er meer en de laar erop verzamelen en een pippeling van maken. Ah. En dan zullen we de spuit wel weer vullen. Ten slotte Tenslotte we ja. een pirdosje gehad. Is goed, is goed. We, we zullen het doen als u de verantwoordelijkheid draagt. Dat spreekt. Wat een enorm denkraam. Iemand moet toch wel erg machtig zijn om de vreselijke verantwoording voor een ontmicht woud op zich te nemen. Hmm. Het is wel erg misgelopen met uw muziekbloemen, hè? In oh, Rommeldam denkt iedereen dat u een flauwe grap hebt uitgehaald met bromfietsgeknal. En de directeur is erg boos op u. Oh dat. Oh, dat was even pech. Maar ik kreeg een nieuwe spuit en dan zal ik morgen eens laten zien wat ik kan. Ik weet nu hoe alles moet en er kan niets meer mislopen. Een nieuwe spuit? Mm -hmm. Was de eerste dan al leeg? Oh, zo kan je het zeggen. Ik heb wat tegenslag gehad, zoals ik al zei. En daarop vertelde hij alles over het recept voor de pippeling... en over het meer en ook wat Kweetal en Sinakel gezegd hadden. Wat zouden ze bedoeld hebben? Wat is dat voor een vreselijke verantwoordelijkheid? En wat is het verkeerde gebruik van pippeling? Ach, kom. Pippeling is er om melodie in planten te brengen, jonge vriend. Dus als ik dat doe, gebruik ik het niet verkeerd. Vertrouw nu maar op mijn denkraam. Hmm. Als ik u was, zou ik die tweede voorraad niet gebruiken. U weet nooit wat de gevolgen kunnen zijn. Oh, daar zijn mijn trouwe helpertjes al. Op hen kan ik rekenen als het erom gaat te laten zien wat ik kan. Wat moet dat worden zo dicht bij Nieuwe Maan? Je bent zuur, P. Oh. Men moet voor zo'n geweldige als dit iets kunnen geven. Ja. En bovendien, iemand met een denkraam als Bommel weet wat hij doet. Hm. Het onze is daar te klein voor. Mooi, een volle spuit. U moet dat ding niet gebruiken. U weet niet wat u doet. Oh, oh natuurlijk weet ik dat, jonge vriend. Eerst ga ik slapen en morgen zal ik die lui van de tentoonstelling eens iets laten horen. Ik weet nu precies hoe ik het doen moet. Niet te veel en niet te weinig. En voorzichtig met zonlicht. Laat het maar aan mij over. Hm. Zelfs de bloemen hangen slap. En sinds vanmiddag ruikt het opeens wel erg herfstig. Hm, misschien verbeeld ik het me allemaal maar. Maar toch zou ik die mannetjes wel eens willen vragen... wat het eigenlijk voor een gevaar is met die pippeling. Het is allemaal wel heel schoon, hè, die piersteen. Maar het hele bos is ontmiert. Het bevalt me niks. Deze hekzeen is voorlopig wel veilig... maar daarnet hoorde ik een zwarte zwam kruipen bij die boom daar. En aan de takken hangt al bleek een hippel. Je moet het niet zo zuur zien. We hebben een piersteen en die mag jij lenen. Ja, ja. als de maan nou oud is. Ach, jij. Wat heb ik aan dat ding in deze toestand? Nee. Goedenavond. Goedenavond. Wat gebeurt er wanneer er geen meer meer in het bos is? Ja, het is nogal glad. Dan is het niet goed meer natuurlijk. Er zit geen goede klank meer in, hoor je het niet? Ik hoor niets. Het is juist zo akelig stil, vind ik. Het klinkt vals. Dit trekt zwarte zwammen aan... en wortelschimmel en draadhippel. Een woud dat zo is als dit... moet men met pippeling bewerken. Meer en laardrup door elkaar gemengd... voordat de maan nieuw is. Hmm. En wat zou er gebeuren als heer Bommel die pippeling nu eens voor iets anders zou gebruiken? Ja, dan zou alles naar de verterving gaan natuurlijk. Maar zoiets doet iemand als Bommel niet. Die heeft zo'n groot denkraam. Laat het nou maar aan hem over. Een spuit vol pippeling. Wanneer de directeur nu mijn grisanten hoort, zal hij me smeken om weer mee te doen. En dan zal ik glimlachen en dan zal ik zeggen. Nu sloeg de heer Bommel enige koude mistfluiden tegemoet. Zodat het hem onaangenaam te moede werd. Hij huiverde en sloeg zijn kraag op. Dan zal ik zeggen, uh, wat wilde ik ook weer zeggen? Hm, dat bedenk ik straks wel. Eerst nu maar uh, fris aan het werk. Ga toch uit met die spuit, heer Olly. Ga dat ding terugbrengen. Hier komt alleen maar ellende van. Wat bedoel je? Wat heb je, jonge vriend? Kijk dan om u heen. Het is herfst. Ja, wat wil je? Dan is de stemming altijd wat droevig. Daarom is het juist zo aardig dat mijn prijsbloemen er klank en vrolijkheid in kunnen brengen. Dat heeft een diepere zin. Boei wel? Dan moet u het zelf weten. Wat er precies gaat gebeuren weet ik niet, maar in die spuit zit alle meer uit de omtrek. Wat meer dan ook is. En het is te zien. Kijk maar eens naar die boom. In één nacht heeft hij al zijn bladeren verloren. Wat bedoel je eigenlijk? Ja. Nou, loop nou niet weg, jonge vriend. Zorgen, Amis. Oh. Gimon, dat komt ervan wanneer men een struik verwelkt onkruid nee. naar een bloemententoonstelling zendt. Ge kunt u beter bij de boeren kool houden. Ha, zo, ik zal u eens wat laten zien. Horen, bedoel ik, als u begrijpt wat ik bedoel. U en heel dat opgeprikte festival. Oh, wat ruik ik nu. Het stinkt hier. Ja, ja, ja. ja wat zullen we eten? Ja, ja, ja. ja, wie kan dat weten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? Wat is dat, groenteboer? Is er iets, bedoel ik... Dit is toch geen frisse koopwaar. Fris? Ja. Het is een ramp, meneer. Al mijn waren zijn er de vaantjes. Toen ik vanmorgen de kar naar buiten reed, lag de hele nering te stinken. Echt? En het wordt steeds erger. Zelfs de boerenkool vervalt tot pulp waar je bij staat. Hoe -ho -ho -ho -ho -ho -ho -ho komt dat dan? Ja, Joost mag het weten. Joost? Zee. Er zit rottigheid in de lucht. En die is in de waren geslagen, denk ik. Goeiedag. Onthou het Goed. Het is de pippeling. Niet de kwade stoffen zijn in de groente geslagen, maar de goede stoffen zijn eruit. Als men begrijpt wat ik bedoel. Opnieuw maakte de twijfel zich van een meester. De verantwoordelijkheid van een heer die alle meer uit de omtrekkende spuit meevoert is zwaar. Hij lette niet op de weg en schrok pas op toen hij wit gebouwen te nevel zag opdoemen en professor Sikbok zag staan. De geleerde bevond zich op het lapje grond dat hij naast zijn laboratorium had ontgonnen en staarde bevreemd naar de cactussen die hij daar geplant had. Ei, ei, mijn cactussen geheel slap, in één nacht verflenst. Wat mag hier gebeurd zijn? Het is de meer, die zit in de pippeling, u weet wel. Ach, de heer Bommel. Ja. Wat was het wat u zei? Het is de meer. Ik kan het niet langer geheim houden. Het wordt te zwaar voor een heer alleen. Misschien kunt u mij helpen. Ja. Misschien wel, maar wees u zo goed u duidelijker uit te drukken. Zonder nauwkeurige gegevens kan ik niet beslissen. Heer Olly gehoorzaamde. Het luchtte hem op om alles over de muziekmakende bloemen te vertellen. Vooral omdat de geleerde vol begrip toeluisterde. Juist. Ja. U bent in de handen gevallen van enkele primitieven die alchemie bedrijven. Oh. Maar u bent bij mij aan het goede adres. komt u toch binnen? Kom verder. U treft het. Ik ben net bezig aan een onderzoek van de mutaties in de genen. Van de wat? Laat maar. Ik heb ontdekt dat alles wat de natuur ons voorschotelt... beuzelachtig is. Er bestaat niets dat door een scherp geleerde niet kan worden verbeterd. Volgens u me? Ja, ja, ik geloof het wel. Maar wat heeft dat met mijn pippeling te maken... Kijk, de inhoud van dit buisje ja. bestaat uit meer en lader, zegt hij. Ja, ja, ja. Dat is kinderlijk gebrabbeld, mijn waarde. Huh? Meer bestaat in de wetenschap niet. Oh. Ik ga dit vocht analyseren en dan zal blijken dat ik met enkele hulpmiddelen iets beters kan maken dan er in deze spuit zit. Oh. Oh. En ook meer. Oh. Ik zou desgewenst een omwenteling in de kwekerijwereld op stand willen brengen. Maar er is wel haast bij. De planten en de groenten staan te vergaan. Ja, ja. ja. Mijn kaktussen vragen snelle hulp. Oh. Laat het rustig aan mij oh. Oh. Ik ben blij dat u mij wilt helpen. Ik was werkelijk bang dat ik alles alleen moest doen. Die wetenschap staat voor niets. Alles kan gevonden en verbeterd worden. Oh. Oh. Kijk nu toch, die kale bomen. Heel interessant. Ja. Het blijkt dat die spuit inderdaad een onmisbaar onderdeel van het leven bevat. Ja. We zullen er voor het maken. Ja. U hoort van me. Ja, tot ziens. Het zou ik er goed aan hebben gedaan om die spuit bij Sikbok achter te laten. Als hij nu is die hele spuit opgebruikt voor zijn proefnemingen... Misschien had ik toch beter de pippeling kunnen terugbrengen naar Kweetal. En de muziekbloemen vergeten. Uh, wat hebt u met mijn pippeling gedaan? Oh, uh, daar wordt aan gewerkt. Ik behandel het wetenschappelijk, bedoel ik. ik uh, we gaan er wat meer van maken. <laughs> Dat wil zeggen, we gaan het verbeteren. Alles wat de natuur doet is gebrekkig, zegt Sikbok. U begrijpt wel wat ik bedoel. Ik begrijp het niet. Mijn denkraam is maar klein, zegt Kweetal. Het enige wat ik weet is dat de wortel Zuring aan het kiezen is. Morgen is het nieuwe maan en dan zal die erin slaan. De draadhepel hangt nu al aan de twijfel. Oh, juist. Net wat ik dacht. En wat gaat u nu doen? Ik ga wat verderop. Wie leven wil moet hier ja. vandaan. Ik voor mij geloof niet dat u alle meer in 24 uren weer over het woud kunt verspreiden. G Gelooft u dat niet? Nee. En het kan me niet schelen, wat ik weet al zegt. Ik ga naar een betere plek zoeken. De zuring is bezig erin te slaan. Of misschien is het Hippel wel. Huh? Hij doet het niet meer. Het wieltje draait over de steen, maar er komt geen per. Oh, de, de benzine zal op zijn. Oh, ik was al bang dat de meer hier ook uit was. Het doosje is toch niet zo goed als ik dacht. En wat doet hij nu eigenlijk met de pippeling? U zult wel weten wat u doet. Uw denkraam is veel groter dan het mijne. Ook al is dit doosje niet zo goed. Als morgen de maan weg is, moet u toch klaar zijn. Het is heel moeilijk. Vooral als Sikbok niet opschiet. En wat ga ik met die meer doen? Ja, wat? Zeg dat nu eens eerlijk. Wat doe jij hier? Ik liep hier in de buurt en ik hoorde u met Kweet al praten... Waarom vertelde u hem niet dat u de meer alleen maar wilt gebruiken om een prijs te winnen op de bloementendoonstelling? Luister, pinkje spelen. Bah! Als u maar een goede beurt kunt maken. Alles laat u koud als u maar bloemen krijgt die geluiden maken. Je bent brutaal! Ik weet rustig wel wat ik doe. Dan had u die spuit al lang teruggegeven. Maar nu is het te laat. Een ontmicht bos. Nu begrijp ik pas hoe vreselijk dat is. Ach, had ik het maar niet als sikbok overgelaten. Oh, oh, daar bent u net. Ja, het, het, het is pas een begin. Oh. Ik ga natuurlijk verder, maar ik meende de eerste uitkomst vast dan u te moeten geven. Oh. Een bewijs van mijn dankbaarheid. Iets voor de tentoonstelling. Uh, een potje... Een potje violen. Het geluid van mijn klok. Oh. Men kan het vervangen door iets anders... Aardig wat. Ja. En duurzaam mijn waarde. Oh, oh. Het is een interessante proef en ik schiet goed op. Ja. Nog een weinig geduld dus. Ja. Nu vlug naar de tentoonstelling. Even de luida laten merken dat men een bommel niet ongestraft kan doorschrappen. En als mijn bloemen er eenmaal staan, bewonderd door iedereen... ga ik vlug naar het bos om de pippeling weer te verspreiden. Ik heb tenslotte de hele dag nog voor me. De tentoonstelling is gesloten. Uitgesteld wegens verlepping van de inzendingen en ziekte van het personeel. De directeur is zelf afgeknapt en ik voel me ook lang niet lekker. Hoe, hoe komt dat zo? Misschien qua je dampen, maar het kan ook wat anders wezen. Er is iets met de groente en het fruit aan de hand. Dat is zeker om van de bloemen maar te zwijgen. Ik denk dat ik straks ook maar naar huis ga. Het is grieperig. En dat is. Het dat is geen griep, het is de meer. <middels> Nu is het uit. Als het maar niet te laat is. Om een armzalige prijs op een bloemententoonstelling heb ik het leven in gevaar gebracht. Ach, het is maar goed dat mijn vader dit niet hoeft mee te maken. Olle jongen zei die altijd: denk toch eerst aan anderen voordat je aan jezelf denkt. En nu dit, het is vreselijk. Maar ik zal alles doen om de meer weer over het woud te verspreiden. Dat beloof ik. Ik wil mijn spuit terug! Ei, ei, hier was ik al bang voor. Een uitbarsting van onbetoond gevoel. Dat heeft men wanneer men met ongescholden werkt. Ah, praatjes. Waar is mijn pippeling? Ik laat me nog niets tegenhouden. Weg, ondankbaar. Nog, ik heb nog enkele milligrammen van uw monster nodig. En de wetenschap gaat voor enig ongerief. Mijn pippeling. Doe over scherp! Ik moet de meer over het woud verspreiden. Sikbok schonk geen aandacht aan zijn getier. Rustig bewoog hij zich door zijn werkplaats, hier een slangetje aan een fles bevestigend en daar een vlammetje bij regelend. De tijd verstreek. Heer Olly's stem werd zwakker en tenslotte hing hij doelloos en heigerig aan de stangen van het hekwerk. Met holle ogen staarde hij naar de doening van de geleerde die hem geheel vergeten scheen te zijn. Maar dat was niet waar. Want nadat hij een fles klaterend had laten vollopen... wendde hij zich plotseling tot heer Bommel. Ik heb het. What? Het is tamelijk eenvoudig wanneer men er maar even de tijd voor neemt. What? Uw vloeistof is niets anders dan acetomono tasselodium, olea Volgt u mij? Wat? Uh... Laat maar. Uh. Alsjeblieft. Wat een groot model spuit. Zit hier meer in? Het is zelfs beter omdat het wetenschappelijk is samengesteld, vandaar. Ja. Uw pippeling is broddelwerk vergeleken bij dit oliaat. Gaat uw gang, mijn waarde. Nu moet ik wetenschappelijk te werk gaan. Waar zal ik beginnen? P. Pastinakel duwde al rondkijkend zijn kruiwagen voort langs de zoom van het bos... Overal kropen de nevels over de bodem. En aan alle bomen hing de draadhippel. Zodat hij moedeloos was toen hij toms tegenkwam. Dit hele woud is verloren. Men kan het duidelijk horen. Hm. Ik ruik alleen maar wat. Schimmel en rottende bladeren. Allemaal hetzelfde. Alles wat leeft gaat vannacht naar de verturving als er geen midding komt. En wat doet uw vriend? Ik weet het niet. Wacht even, ik geloof dat ja, daar is hij. Kijk, hij is bezig met een spuit. Hé hey Olly, bent u meer aan het spuiten? oh, stoor me niet. Dit is beter dan de gewone pippeling. Een soort monofalderade, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Oh, maar vlug gaat het niet. Het bos is zo groot en dat gespuit gaat zo langzaam. Misschien kunnen wij helpen als P nog een spuit heeft. Te laat. Dit bos is verloren. Oh, hebt u al veel gedaan? Nee, alleen dit stukje hier. Oh. Als er maar een manier was om de meervluggen te verspreiden. Ik sta er als heer zo alleen voor. Ik hoor iets. Ik ruik ficus wat, wat wat zeggen ze? Luister maar goed. Ik sta er als Zo. Dit is dus beter dan meer, hè? Niet alleen dat u het bos naar de verturving helpt, u maakt het ook nog bos aardig. Wat zit er in die spuit? Dat is geen eerlijke pippeling. Ja, het komt van van deze pippeling is anders dan anderen. Wat oh, moet ik doen? Versit toch een list, jonge vriend. Dat kan ik echt niet deze keer. Het is te laat. Het is te laat. De ficusdrip zit in die pippeling. Dit bos is afgelopen. Oh, daar gaan ze. Ook Tom Poes. En hier sta ik nu alleen met een verkeerde vulling. Ik sta er al voor. Het wordt een rare avond. Voor u natuurlijk niet, maar voor mij wel. Ja. Ik heb maar een klein denkraampje. U zult het wel druk hebben. De dag is haast om. Ja, nou ja, het is niet... Nou. Het is jammer dat dit perdoosje niet meer werkt. Het is toch niet zo goed als ik dacht? Het is te laat. Alles is verkeerd gegaan. En dat alleen door die ellendige tentoonstelling. Ik ben een gebroken heer. Het is jammer dat u het zo druk hebt... Anders zou ik u vragen dit perdoosje weer te laten werken. Uh, het is leeg. Hier, u, u moet dat schroefje opendraaien en dit goedje erin laten lopen. Huh? Maar waarom zeurt u toch zo over die aansteker? Hebt u nog niet gehoord wat ik zei? Alles is verkeerd gegaan, zei ik. Ik heb alles fout gedaan, als u begrijpt wat ik bedoel. Wat een denkraam. Een vulling voor de perdoos. Zomaar terwijl u het druk hebt. Ik heb weer per. U kunt er ook alles... Zou <tog> het? Als dat te waar was. Ik wou dat ik zo was als u. Dan zou ik ook nooit fouten maken. Oh, misschien is daar wel iets van waar. Olly, jongen, zei mijn goede vader altijd... je kunt alles wat je echt wilt. En nu zegt u het ook. Dan moet het toch wel zo zijn. Op het willen komt het aan. Alles kan als ik maar echt wil. Mijn waardige komt oh. zeker meer halen. No. Nu, dat kan. De voorraad is onbeperkt. Mm. Dit is een omwenteling in de kwekerswereld, dat verzeker ik u. Mm. Kijk, hier staan volle flessen gereed, tas toe. Uh, nee, houd uw rommel maar. Ik kom de pippeling halen, waar echte meer in zit. Ik wil mijn oude spuit ja. terug. Die is natuurlijk leeg. Huh? Ik heb de inhoud gebruikt voor mijn proefnemingen. Huh? Maar wat bezielt u eigenlijk? Bent u niet tevreden over de wetenschappelijk bereide essence die ik u uh, geleerd heb? Waar is mijn peppeling? Ik zal u mijn werkwijze uitleggen. Kijk. De grote moeilijkheid was dat de planten verwelkten... wanneer ze een sterke injectie ontvingen. De cellen barsten dan. Volgt u me? Ik heb dit opgelost door de celwanden te versterken. Dat ging ten koste van de geur. Maar geur was niet het doel van dit experiment. Het ging om de klank van de bloemen. nietwaar? Hebt u het tot zover? Waar is mijn pippeling? Daar komen wij nu op. Ja, Uw uh, pippeling zit in deze viool. Huh? De eerste kweek die ten volle geslaagd was. U hebt er een struikje van gehad voor uw tentoonstelling... en dat zal wel een prijsje wegdragen, neem ik aan. Ja, maar... Toen ik deze eenmaal had, kon ik de sappen aftappen... Hmm. analyseren en wetenschappelijk samenstellen. Uh, kunt u me bijhouden? Ja, goed. Mooi zijn ze hmm. niet, maar schoonheid is van geen belang wanneer men wetenschappelijk te werk gaat. Deze planten moeten nooit met water, maar met olie besproeid worden. Want de celwanden moeten enorme spanningen kunnen weerstaan... en daarom dienen ze elastisch gehouden te worden. Geen water, mijn waarde, onderstreept dat. Dus in deze monsters zit mijn pippeling? U mag ze hebben. Ze hebben voor mij een dienst gedaan. Ik heb de samenstelling. En ja. wat de natuur ons biedt is broddelwerk vergeleken bij een wetenschappelijke formule. Denk erom! Geen water! Wat moet ik nu beginnen? Alle meer zit in deze ellendige bloemen. En het was wel moeilijk genoeg als ze in een spuit gescheen, gezeten oh, Een heer moet ook alles alleen doen. Daardoor heb ik het... Een beetje fout gedaan. Boos worden is onzin. Ik bedoel, uh, ja, wat helpt de toren? Kijk, u hebt daar meer meer dan ik ooit gehoord heb. Alle meer zitten in deze monsters. Wat moet ik doen? Ik kan niet eens spuiten. Ja, ja, spuiten. Ik ben benieuwd hoe u dat gaat doen. Ik voor mij zou er dagen voor nodig hebben. En P. past die ook. Maar u wacht ermee tot zonsondergang. Wat een denkraam. De toren, de toren. De toren. De toren. Hm. Die zal niet veel helpen in dit geval. Net of ik dat niet weet. Je hoeft me dat heus niet te zeggen, jonge vriend. Vertel me liever wat ik moet doen. Ik weet niet. Oh, ik heb ook niets aan jullie. Ik wou dat ik mee mocht. Maar Bommel doet alles alleen, hè? Jammer. Ik zou hier veel van kunnen leren. Ik heb er genoeg van. Het leidt allemaal tot niets. Ik loop maar en loop maar. En ik weet niet eens waarom. De toren, de toren, de toren, de toren. Ja, de toren van een heer. Misselijk, opgeblazen, onkruid te bedenken dat ik jullie naar de tentoonstelling heb gezonden. Ik heb genoeg van jullie. Het toren, het toren, het toren. Heer Bommel zal er nu wel genoeg van hebben. Hij zal wel inzien dat hij niets aan die schreeuwende planten heeft... al zitten ze dan ook vol meer. Het is te laat. En ik weet er eerlijk ook niets op te verzinnen. Dat is ook niet nodig, wel? Bommel weet wel wat hij doet. Het toren, het toren, het toren. Ellendige misbaksels, weg met jullie! Wat was dat? Ik hoor hem meer. Dat is de reusbommel die aan het werk is. Kijk maar, de mist trekt op. Het is gelukt. Wat een denkraam. Kom gauw mee. Er moet iets met die Olly gebeurd zijn. Ik had hem niet alleen moeten laten gaan. Daar hang ik dan. Een bommel aan een tak. Flauw beschenen door de avondzon. Wat is er gebeurd? Wat hangt u daar in de boom? Hebt u zich pijn gedaan? Met mij is het afgelopen. De wilde zuring is in de wortels geslagen. Ik ga naar de verterving. Dat komt er nu van. Een grapje... Bommel houdt van grapjes. Het is meer. Ik hoor het duidelijk. Waar is de mist? Wat is er aan de hand? Wat heb ik gedaan? Ik hoor het al. Weet je wat Bommel gedaan heeft? Hij heeft alle meer in celletjes van Ficus drip gepakt. Nee, nee, de meer zat in de violen. Die torenviolen, je weet wel. Die mochten alleen met olie besproeid worden. Celletjes van fikkersdrip. En die ontploffen wanneer ze in het water komen. Toen heeft Bommel ze in de rivier gegooid... zodat de drip gebarsten is... en toen is de meer als nevel over het bos verspreid. Het water van de rivier zal nu de rest wel doen. Ach, dan denk eraan. Huh, bedoelt u dat ik de meer verspreid heb? Hm... U bent in het water gevallen met die rare bloemen. Oh, ik wist het. Allie oh. jongen, wat je wilt, dat kan je. Zijn mijn goede vader altijd. <lacht> en daar heb ik mij aan gehouden. Het is toch mooi om een bommel te zijn. Wat een aan? <lacht> wat een idee om meer in ficus te verpakken. Dat is beter dan een spuit. <lacht> Bommel is een reus. No. Ja, ik zal P. vertellen wat hij gedaan heeft. Dan kan hij er een voorbeeld aan nemen. Oh, nu zal een maaltijd smaken. Willen jullie wel geloven dat ik honger gekregen heb van al het getop? Maar nu is alle ellende voorbij. Alle ellende voorbij. Het mocht wat. Laten zij maar gaan eten. Ik zit nog steeds met narigheid. Uit die grote fles die Bommel kapot gooide, groeien torenviolen. Leerachtig met stekels en een klagend geluid. Toornviolen. De volgende morgen werd het Flora Festival te Rommeldam opnieuw geopend. De verflenste bloemen waren die nacht opgeleefd. En ook de directeur en de juryleden voelden zich stukken beter. Zodat niets de toekenning der prijzen meer in de weg stond. Toen de journalist Argus de tentoonstellingsruimte betrad... vond hij bekroonde bloemwerk op een zuiltje in het midden... en de directeur stond ernaast om de pers te worden staan. Een vreemde inzending. Viooltjes, zo te zien. Waarom hebben ze de eerste prijs gekregen? Ik vind ze nogal grof, Zo leerachtig, hè? Ja, het is iets helemaal nieuws. Een omwenteling in de kwekerswereld, mag ik wel zeggen. Wanneer het licht erop valt, maken ze geluid. Heel eigenaardig. Ze mompel iets. Dat is prachtig. Van wie zijn ze? Van heer Bommel. Luister maar goed. Het geluid is echt. Het praateffect is echt. Het zal een groot succes zijn. Maar de prijs is hoog, heren. De bereiding van acetomonasulorium oleaat is kostbaar. Maar Kies, <laughs> u was vorig jaar de winnaar. Wat vindt u van deze viooltjes? Afrus. Ik trek mijn inzending terug. Oh, wat is de natuur toch mooi. Daar gaat toch maar niets boven. Hè? Wat jij, jonge vriend. Hmm. Ik ben blij dat u dat inziet. Ik kom u even mededelen dat u de eerste prijs hebt gekregen voor uw violen. Ze zijn een sensatie. Oh. Ik, ik ben blij dat u toch nog hebt willen inzinnen... nadat ik u geschrapt had. Ach, Want ja. uw bloemen spreken werkelijk. Toen ja. ja. de zon vanmiddag even opscheen... hoorde ik ze duidelijk zeggen... het is geen griep, het uh. is de mier. Nou, of zoiets heel merkwaardig. Hmm. Die tentoonstelling... daar had ik eigenlijk niet meer aan meer willen doen. Die violen deugen niet. Uh, het zijn torenviolen geïnjecteerd met het goedje van professor Sikpok. En hij gaat voor een heer niets boven de natuur. Ik had eigenlijk al vergeten dat ik ze aan de portier heb gegeven. Door de ellende met de mir, als u begrijpt wat ik bedoel. Kom, kom, niet zo somber. Ik voorspel uw pratende planten een mooie toekomst. De leider van het festival had gelijk gehad. Dat bleek toen het voorjaar weer aanbrak. In de eerste warme stralen van de lentezon trokken de bewoners van Rommeldam in groepen naar het bos om te genieten van het gebabbel en gezang van de violen die er bloeiden. Het waren werkelijk enige bloemen die op spontane wijze de liedjes herhaalden die uit de draagbare radios kwamen. Ook riepen ze alles na wat men hen voorzei, en met enige zorg kon men zodoende een heel programma samenstellen. Het was werkelijk een groot succes en het mag geen wonder genoemd worden... dat het mooie plekje algemeen het Bommelbos genoemd werd. Ter ere van de stichter die daar de vorige herfst injecties in de bodem gegeven had. De enige die er geen pret van had, was heer Olly zelf. Men kon hem soms in de buurt aantreffen, terwijl hij somber naar de vreugde luisterde. Het lijkt wel kermis. Hoe vreselijk is dit alles. En dat alleen omdat ik een prijs op een tentoonstelling wilde vinden. Het is een ellende. Dit is het einde van het bos. Kom, kom. Bommel zal wel weten waarom hij dit gedaan heeft. Hij heeft zo'n groot aan. Die stinkende groeisels zijn niet uit te roeien en over twintig jaar zal het hele woud er vol mee staan. Dan zullen de planten er niet meer zijn... maar hun plaatsen zullen worden ingenomen door burgers met kastjes van ficustrip... En wat moet er dan van ons worden? Ah.